Drie uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grütke. Meer dan 200 doden in een textielfabriek in Bangladesh. Straks een rondleiding van iemand die er is geweest om de fabrieken te inspecteren. En heb ik als kankerpatiënt wat te kiezen? In ieder geval meer dan ik denk, zegt dokter Paul Keel. Nu is het NWS Journaal met Ewout de Jong. De Tweede Kamer wil vandaag nog opheldering van staatssecretaris Wekers van Financiën over de fraude met toeslagen. Voor zeven uur vanavond moet de VVD er in een brief tekst en uitleg geven. Afhankelijk van de inhoud besluit de Kamer mogelijk vanavond nog met de staatssecretaris in debat te gaan. Bijna de hele oppositie wil dat debat nog vandaag. CDA-kamerlid Ontzicht. In dit land moeten nog honderden miljoenen aan toeslagen teruggevorderd worden. Als er dan signalen komen dat ermee gefraudeerd wordt... dan moet de regering snel en adequaat optreden. Het is vandaag de laatste vergaderdag voor de Kamer voor het reces. De regeringspartijen VVD en PvdA hebben minder haast met een debat. Twee verdachten van de mishandelingszaak in Eindhoven mogen aan Nederland worden uitgeleverd. Dat heeft het Hof van Beroep in Antwerpen bepaald. Beide verdachten, de 17-jarige Brent L en de 19-jarige Brett S, zijn in cassatie gegaan tegen de uitspraak. In januari mishandelde een groep van acht jongeren een man uit Eindhoven op straat. De rechter heeft bepaald dat hoofdverdachte L zo'n grote rol heeft gespeeld bij de mishandeling... dat die toch aan Nederland moet worden uitgeleverd, melden Vlaamse media. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan echt niet leven met het Zorgakkoord dat gisteren is gesloten. De gemeenten moeten een deel van de afspraken uitvoeren zonder dat daar geld tegenover staat, zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. Dat betekent dat wij gewoon 89 miljoen minder krijgen in 2014. En de staatssecretaris belooft het volk en de Kamer dat het recht wel behouden blijft. Zo kan het natuurlijk niet. Gisteren reageerde de VNG nog gematigd positief op het zorgakkoord, maar volgens Jorritsma had ze toen de financiële bijsluiter nog niet gelezen. Als het aan minister Asje ligt, hoeven gemeenten geen bijstand uit te keren aan EU-burgers... als er twijfels zijn of deze mensen wel in Nederland mogen blijven. Asje zei in de Tweede Kamer dat hij de wet wil aanpassen. Nu moet de gemeente iemand een uitkering geven... in afwachting van een oordeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het duurt vaak lang voordat de IND een besluit neemt. Daardoor krijgen de betrokkenen soms maandenlang onterecht een uitkering. Het weer, vooral in het zuiden zon met later vanmiddag kans op een enkele bui... het is 18 tot 22 graden, maar op de wadden wat frisser. Morgen nat en koud, het wordt 10 tot 12 graden met regen. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB Wijnandswaan. Er zijn flinke problemen op de weg voor het verkeer naar Antwerpen op de A16 E19. Lange file tussen knopend Galder en het Belgische Loenhout, 12 kilometer. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... Verkeer richting Antwerpen kan beter omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom over de A17, A58 en de A4. Verder staat de file op de A28 richting Zwolle bij Leusden 3 kilometer. En op de N2 de randweg van Eindhoven richting Den Bosch, bij Veldhoven 2 kilometer. Voor een spoedreparatie is de rijstrook dicht. Wij gaan zo verder, met dit is de dag. Blijf luisteren.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 Goedemiddag, maar dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dokter Paul Keel gaan we het zo hebben over wat je als patiënt eigenlijk te kiezen hebt... als je met kanker in het ziekenhuis wordt opgenomen. En Margreet Frieling bezocht kledingfabrieken in Bangladesh. Zoals die waar gisteren de ramp gebeurde waarbij meer dan 200 doden vielen... en duizenden mensen gewond raakten. Ze geeft straks een virtuele rondleiding. En ook nog aan tafel zit zangerijs Anneke van Giersbergen. En tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. En vandaag is dat Rens Sinkgraven. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website Dit is de Dag. Uroloog Paul Keel, u bent samen met Colette van der Ven een uh, auteur van een boek over kiezen bij kanker. Er is een woud van regels, mogelijkheden en keuzes voor patiënten. En uh, ja, waarom heeft u dat boek eigenlijk geschreven? Het is toch duidelijk, je gaat naar het ziekenhuis, je bent ziek en je wordt geholpen. Nou ja, uh, 80% van mijn werk bestaat uit omgaan met uh, patiënten. En als je hoort uh, dat je kanker hebt, dan... Uh, Beland je in een emotionele wereld waarin je denkt... Van hoe moet ik hier ooit uitkomen? En op een gegeven moment, als je de diagnose gehoord hebt... dan moet er een keuze gemaakt worden... over hoe je, wat voor behandeling voor jou het, het beste is. Ja. En heel vaak bestaat er een keuze. Mensen kunnen kiezen... Uit verschillende behandelingen en weten dat heel vaak niet. Want het is niet zo dat stel, ik krijg kanker, ik hoop het niet, maar stel, en ik kom bij u of bij een andere arts, dat u zegt, nou, mevrouw Ruud, ik heeft optie 1, 2 en 3. En dat zijn de voor- en nadelen. en maakt u maar een keuze. Zo werkt het niet. Nou, dat is wel al een heel goed begin. Als je aan een patiënt de verschillende opties uh, brengt, dan kan die, weet hij die al dat er meerdere mogelijkheden zijn. En kan die eventueel zelf bepalen wat voor hem of voor haar het beste is. Maar heel vaak komt het voor dat een arts zegt: dit is voor u het beste, en dit zou ik u adviseren. zonder dat een patiënt op de hoogte is van andere mogelijkheden... en dat er ook een keuze bestaat. En dat is denk ik belangrijk om in dat boek te laten zien... dat een patiënt er zich van vergewist... van ik heb een keuze en ik kan kiezen... en er is voor mij afhankelijk wat voor mij persoonlijk het belangrijkste is... misschien een betere behandeling. ja Maar dan moet ik dus... Eerst als patiënt verwerken dat ik kanker heb, wat al echt heel, heel moeilijk is. En dan moet ik vervolgens ook nog de regie in handen gaan nemen voor mijn eigen behandeling. Is dat niet wat veel gevraagd? Ja, en je zou denken, daarvoor ga ik toch naar een arts en ja, laat die arts dat maar die zeggen. weet dat dan toch. Maar als je dan de patiënten vraagt, dan blijkt dat heel veel mensen dat heel graag zelf willen. Ze willen niet alleen maar, de arts zegt, dit is het beste voor jou, ze willen wel een advies... Maar ze willen weten wat de verschillende opties zijn... en wat voor hun het, uh, het beste is. En hoe komt het nu dat dat op dit moment nog niet aan mij verteld wordt? Dat u als arts dat nog niet doet? Ja, u waarschijnlijk wel, maar uw ja. collega's niet. Nou ja, Vaak wordt het wel verteld, maar... Er zijn een paar ziektebeelden waarvan nu blijkt... dat verschillende behandelingen tot hetzelfde resultaat leiden. Bijvoorbeeld borstkanker. Moeten vrouwen kunnen kiezen of een hele borst verwijderd wordt... of dat ze een borstsparende behandeling krijgen? En nu is gebleken dat dat voor de overleving niks uitmaakt. De behandeling is dus wat betreft de behandeling van kanker... precies hetzelfde. Dus vrouwen kunnen kiezen... Mijn hele borst laten verwijderen of alleen maar een gedeelte van de borst. Ja. Dat is een hele moeilijke keuze. Maar is het de verantwoordelijkheid van de patiënt om dat dan allemaal helder te krijgen? Of is het de verantwoordelijkheid van de arts om dat over te brengen? Ja, de, de verantwoordelijkheid van de arts is het om het te vertellen. Okay. En de patiënt moet luisteren en de arts moet zich ervan vergewissen dat het ook landt bij de patiënt en dat hij het begrijpt. En gebeurt of, dat te weinig? Nou, dat, gebeurt, dat gebeurde niet te weinig, maar vaak wel op de verkeerde manier. dat alleen maar de arts dat vertelde. De patiënt stond weer buiten en, en hij moest het maar uitzoeken. En op dit moment is er enorm veel veranderd. Er zijn Oncologie, verpleegkundigen die na zo'n gesprek met de arts... die patiënt eens bij de hand nemen en zeggen... mevrouw, gaat u weer zitten, wat hebt u allemaal gehoord van die arts? Wat heeft u u verteld? Hebt u het begrepen? En zo niet, dan krijgt die arts weer terug te horen... van ja, dat had je wel eens wat beter uit kunnen leggen... en dan moet je nog een gesprek aan. Want is dat in hetzelfde gesprek dat je te horen krijgt dat je kanker hebt? Ja, dat is niet verstandig. Als je tegen iemand vertelt, u hebt kanker... dan weten wij dat er eigenlijk daarna niks meer aankomt. Mensen mm. nee. begrijpen het daar niet meer. Je moet ze die schok laten verwerken, je moet ze terugkomen. En dan pas zeggen: vindt u het goed dat ik u informatie mm. geef... en dat ik u uitleg geef. In zo'n eerste gesprek is dat eigenlijk een zinloze missie. Ja. Laten we eens even gaan praten met iemand... die het zelf aan de lijf heeft ondervonden. Jet van der Meijden. Goedemiddag, mevrouw van der Meijden. Goedemiddag. U komt in het boek voor... Ja. U had borstkanker en u koos voor een behandeling waarover u achteraf niet tevreden was. Hoe zat dat? Nou, uiteindelijk, ik, ik, ik ben wel, uh, wel tevreden geweest. Alleen net wat, uh, wat die arts ook aangeeft, is dat je vaak toch uh, in, in de snelheid, en je zit zelf in een, in een achtbaan, en een arts uh, die geeft jou een advies, en eigenlijk is dat advies uh, een heel medisch overwogen advies geweest, waarop je dan toch uh, eigenlijk ook, ook niet zo heel veel invloed meer kunt uitoefenen, en vervolgens dat advies opvolgen. Ja, en u volgt een advies op? Wat, wat, wat was het advies in uw geval? Nou, met, met name, kijk, ik ben over mijn hele behandelingstraject ontzettend te, tevreden geweest... Uh, uiteindelijk hè, heb je een behandelingstraject en daar hoort dan nog een na-traject bij. En dat is dan uh, met, met hormoontherapie. En uh, nou, dat, dat, dat geeft een, een aantal procent extra uh, overlevingskans. Dus, dus nou, er, wordt, er wordt geadviseerd om dat te doen. En, en, en de richtlijnen die, zoals die nu ontwikkeld zijn geven ook aan van, nou, dat dat verstandig is. En uiteindelijk blijkt dat dat, dat, dat dermate veel bijwerkingen heeft gehad. Dat ik denk: van, Nou, als ik de laatste vijf jaar van mijn leven kijk, nou, dat dat. dat, dat uiteindelijk weinig kwaliteit heeft nee. gehad en dat dat enorm veel invloed heeft gehad op alle facetten van mijn leven. Dus u vraagt zich af of u eigenlijk als u dat had geweten die therapie wel had willen volgen? Nou ik, dat is voor mij een hele duidelijke keuze. Als ik dat van tevoren had geweten had ik er A, niet voor gekozen. Of B, als ik het geweten had, had, ik, had ik, was ik in een heel ander proces te weten gekomen. Want dan had ik vooraf geweten wat de consequenties van, van die, die, deze medicatie zou zijn. Dus dan had, ik me, dan had ik daar heel anders op geanticipeerd. Want wat waren de consequenties van die medicatie? Ja, dat was gewoon van s ochtends vroeg tot s avonds laat dood zijn en altijd vechten en, en eigenlijk gewoon helemaal geen energie hebben om, om iets te doen. Ja. En, en om, om een klein beetje een idee te geven, ik was s ochtends dus gewoon vijf tot tien minuten bezig om op te staan. Want dan dacht ik, oh, dan zei mijn hoofd van je moet opstaan. En mijn lijf zei van blijf alsjeblieft liggen. Ja. Nou, als ik dan dat gevecht had gewonnen, dan ging ik onder de douche staan. En ja, goed, ik geloof dat we nog nooit zoveel water hebben gebruikt. Want voordat die douchekraan uitging, ja, dat was nog een heel ander gevecht. Ja, dus het was en echt een dagelijkse strijd die u voerde. Iedere dag, maar ook eigenlijk op ieder, ieder minuut van de dag. En, en nou, de, de impact die dat heeft en de kwaliteit van leven, ja, die is daardoor ontzettend beperkt ja. Ja. En als u dan terugkijkt neemt het u dan zich, neemt het u zichzelf kwalijk dat u dat niet nou, dat u daar niet heeft gevraagd of neemt u de arts kwalijk dat u, u hij u daar niet over heeft voorgelicht? Nou, dan, dan blijkt natuurlijk toch dat er nog te weinig, uh, te weinig onderzoek is gedaan... ook naar consequenties. Want als ik uiteindelijk herre, ik ben gestopt met deze medicatie... want ik heb het natuurlijk in dat hele proces altijd aangegeven... ik ben gestopt met mijn medicatie... en vervolgens blijkt dat, dat ik echt herboren ben... en dan, dan geef ik terug van, goh, dit zijn de consequenties geweest... want daar heeft, natuurlijk, daar heeft dan toch eigenlijk nooit iemand echt bij stilgestaan. En dan is de opmerking, ja, 10% van, uh, van, van uh, de mensen die deze medicatie gebruikten... Heeft hebben deze bijwerkingen. Ja, ja. Ja. Weet je, en, en nou dat, dat voelt dan natuurlijk ook wel echt als een dooddoener. Ja, ja dat schiet u inderdaad niet heel veel nee. mee op. Het gaat nu wel goed met u? Het gaat fantastisch okay, met mij. Oké, nou dat is, fijn om, <laughs> dat is fijn om te horen. Even terug naar Paul Keel. Paul Keel, uh, ja, wat, wat is hier fout gegaan? Nou ja, wat, wat mevrouw heel goed en heel duidelijk zegt, en wat wij hebben moeten leren als uh, artsen, is dat sommige patiënten, als ze uh, goed voorgelicht worden, bereid zijn om kwaliteit van leven boven lengte van leven te stellen. Ze zeggen dus liever goed, maar dan maar ietsje korter geleefd, dan tot het uiterste gaan en daar ziek en, en en en moe van worden en niets meer kunnen. Terwijl wij als artsen altijd het idee hadden, je moet zorgen dat de mensen zo lang mogelijk blijven leven. Daar bent u ook voor op. Zo wordt u ook opgeleid. Zo werden wij opgeleid. Maar ja. nou, nu leren wij eigenlijk dat er ook een keerzijde is en dat je dus samen met je met je patiënt die balans moet zoeken. Ja. Maar als mensen dit boek hebben gelezen, wat hoopt u dan dat ze kunnen? Dat mensen weten dat er een keuze is en dat ze weten hoe ze samen met hun arts... voor hun beste keuze kunnen maken. En dat ze geleerd hebben om ook hun eigen voorkeur... in een gesprek met een arts naar voren te brengen en te zeggen... Dit vind ik belangrijk, dit moet je voor mij doen. Niet alleen maar zo lang mogelijk leven, maar houd rekening met mijn eigen voorkeur. Maar zijn de artsen daar ook klaar voor? Dat als wij daar zitten en zeggen, van, we hebben dokter Kill op de radio gehoord... en die zei, ik moet nu aan u vragen, zijn er geen alternatieven? Ja, het is wel, wel actueel op, op dit moment. Nu tijdens in de, in de studie van de medische studenten wordt het al ingebouwd. Uh, jonge mensen leren dit eigenlijk al. Dat maar er zijn heel veel dat. artsen die al langer geleden opgeleid zijn. Maar er is een generatie artsen die dat, denk ik, moet leren. En, ik en u gaat dat erbij dat, lachen? En dat boek moet daarbij helpen. En dat moet dus ook door artsen gelezen worden? Ja, dat boek je. is ook een, een gedeelte voor artsen. En ook de boodschap van de gesprekken die Corine Kolen heeft gevoerd... met deskundigen en met wetenschappers... denk ik zijn voor artsen ook zeer uh, zinnig om kennis van te krijgen. Ja, want, uh, want moet ik bang zijn dat de arts zegt... Uh, ik, uh, ik weet wat het beste voor u is? Ja, als een arts dat zegt en daar waarschuwt dit boek voor... dan moet je zeggen van ho ho, uh, zijn er geen andere andere mogelijkheden. Nee, echt niet. Er zijn misschien wel andere, maar dit zou ik echt, dat zou ik echt niet doen als ik u was. Ja, en dan denk ik dat een patiënt heel goed voelt... dat dat misschien wel eens niet de waarheid zou kunnen zijn. Mm -hmm. Want artsen bereiden, bereiden natuurlijk vaak... Uh, hun stokpaardje. Ze opereren graag of ze bestralen graag. Maar artsen moeten ook de opties van andere zaken geven. En ook soms een techniek die ze niet in huis hebben. En een patiënt doorverwijzen voor een techniek in een ander ziekenhuis waar dat wel te halen ja. valt. En er is ook een discussie in de politiek uh, op dit moment. Uh, de minister die zegt, ja, we moeten ook meer specialiseren. Is dat uh, bijvoorbeeld een één ziekenhuis wat dan alleen nog maar borstkankeroperaties doet, andere misschien prostaatkanker. Nou ja, in ieder geval specialisatie. Is dat een oplossing? Ja, Dat is een, dat is, dat is een prima uh, oplossing. Dat, maar dat betekent dus dat een arts die een patiënt ziet en zelf die operatie niet verricht... hem zal moeten verwijzen naar een kliniek waar dat wel gebeurt. En is dat moeilijk voor artsen? Er moet, samenwerking, er moet meer samenwerking dan geconcureerd ja, worden. Ja, is, is dat moeilijk voor artsen? Als je ervoor zorgt dat je, op je binnen jouw vakgebied zelf ook een gedeelte hebt... waar jij nou heel goed in bent, dan denk ik dat dat geen probleem is. Nee. Maar dat kost je budget als je iemand doorverwijst aan een ander ziekenhuis, vermoed ik. Je, je, moet, je, bent, je, je bent die patiënt uh, voor, dat, voor de behandeling van dat uh, ziektebeeld... Uh, uh, Kwijt, als je het zo wilt uh, noemen. Maar je moet natuurlijk zorgen dat je zelf ook een gezondheidszorg levert... levert voor de patiënten graag naar jou toe komen. Nou, Jette van der Meijden, heeft u er vertrouwen in dat het beter gaat worden? Nou, ik heb er wel vertrouwen in, want net zoals de arts ook aangaf... wordt er natuurlijk in de, in, in de huidige medische ont, uh, opleidingen wordt er heel veel aandacht aan besteed... waar ik me wel een beetje zorgen van maak... is natuurlijk dat de praktijk er toch nog uitziet als een meester-gazel-ervaring. Uh, uh, uh, dus, dus, dus het is natuurlijk de vraag in hoeverre ook de, de, de artsen... die nu natuurlijk al, al op een hele andere manier zijn opgeleid... Uh, uh, ook hun, hun, hun eigen ervaringen overdragen aan de jonge artsen. Ja. En of de jonge artsen genoeg in staat is in het, in het bolwerk van de artsen. om daar ook tegen op te borgen. Ja. Dus ja. Dat, daar maak ik mij wel een beetje zorgen ja. over. Tot slot, Paukeel, kunt u die zorg wegnemen? Ja, ik denk dat het zo zal zijn dat over een aantal jaren het niet meer zo zal zijn. dat als je een bepaalde ziekte hebt, dat je in ziekenhuis A de ene behandeling krijgt. en in ziekenhuis B een andere behandeling. Wat nu nog wel zo is. Wat nu nog wel gebeurt. Op vele ziektebeelden met, met, met allerlei. met liefstbreukcoöperaties tot Kanker, het kan niet zo zijn dat in het ene ziekenhuis je meer kans hebt op bestraling en in het andere ziekenhuis meer kans hebt op operatie. Dat moet voor iedere patiënt gelijk zijn in ieder ziekenhuis. Daka van Bangladesh zijn bij het instorten van een grote kledingfabriek... meer dan 200 doden gevallen. In totaal werkten er 3100 mensen, van wie er nog veel vermist zijn. Margriet Vrieling van de Fair Wear Foundation. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. U bent tot eind 2012 veel in Bangladesh geweest... om met lokale partijen over verbetering van de arbeidsomstandigheden te praten. Hoe moeten we ons zo'n fabriek voorstellen? Ja, kenmerkend voor de situatie in Bangladesh is dat de fabrieken vaak onwijs groot zijn. De, dat er echt honderden, duizenden mensen werken. Dus je hebt ontzettende grote gebouwen... vaak verschillende verdiepingen op elkaar met duizenden vaak jonge vrouwen die daar werkzaam zijn... achter ja, of... naaimachines en snijmachines. En hoe ziet ja. het er dan uit? Zijn dat grote zalen? Zijn dat... Ja, het zijn, het zijn grote zalen. De, de, een van de laatste fabrieken waar ik was werkte 7000 werknemers. Dus dat is de, een aantal van een klein dorp bij wijze van spreken. Dat zijn hele grote zalen, maar vooral ook heel veel verdiepingen op elkaar. En dat is natuurlijk bij de fabriek die gisteren is ingestort... of het gebouw ook het geval geweest. Heel veel verdiepingen op elkaar. Ja, vanmorgen was een foto te zien in de Volkskrant... Hè, waarin je echt zag dat het echt helemaal echt gebroken was. Ja al ja. die verdiepingen op elkaar gestort ja. en ingestort. Ja, ja. en er is een groot probleem in Bangladesh. Het is natuurlijk jammer genoeg, het is een van de grootste rampen... zeker nu het aantal nog op gaat lopen. Ik verwacht ook wel dat het nog veel hoger wordt... als de 200 waar nu over gesproken wordt. Maar er zijn natuurlijk recent, een paar maanden geleden... ook grote branden geweest, waar in dezelfde context... dus met veel werknemers in een gebouw ook heel veel slachtoffers zijn ja. gevallen. BNN ging vorig jaar met een groep jongeren naar Bangladesh... en een van de ervaringen die ze daar op deden... was werken in een kledingfabriek in Dhaka. En toen ik boven die zaal binnenkwam, toen uh, dacht ik wel eventjes, waar ben ik nu beland? Ik denk dat er wel, nou, 100, 120 vrouwen zitten allemaal achter een naaimachine. Allemaal al kletsen, je hoort het verkeer van buiten, je hoort... Uh, Ventilators, heel veel lawaai en er gebeurt gewoon heel veel. Er zit best wel veel druk achter, want iemand anders moet vervolgens weer verder met wat jij net gemaakt hebt. Dus als jij het te langzaam doet, kan iemand anders niet verder. En dat betekent vervolgens dat de hele rij niet verder kan. Ze komen de hele tijd te controleren of het snel genoeg gaat. En als het niet snel genoeg gaat, dan wordt er ook echt uh, geschreeuwd. Het viel voor de Nederlandse jongeren niet mee om een dag mee te draaien in die kledingfabriek. En dan moeten we waarschijnlijk ook nog van uitgaan dat dat allemaal redelijk op orde was... omdat er een cameraploeg kwam, of niet? Ja, dat zijn natuurlijk verschillende fabrieken. Zijn gewend dat er auditors komen kijken hoe de toestand in de fabrieken is. Wat ook weer stimuleert dat fabrieken uh, uh, modelfabrieken hebben. Waar alles wel op orde is, maar ondertussen ook veel weer onderaan besteden. Want die auditoren zijn niet dom. De... Die gaan dan alleen naar de officiële fabrieken? Uh, nou ja, dat is natuurlijk. Dus het kan best lastig zijn om dat door te prikken. Maar er zijn heel veel grote problemen in Bangladesh. De gebouwveiligheid is één van de, van de dingen. Hè, het blijkt ook dat het gebouw. Uh, waar deze fabrieken gevestigd waren, wel een vergunning had... maar voor minder etages als dat er uiteindelijk waren ja, ja. gebouwd. En dat is wat wij wel veel zien. Zeker brandveiligheid en gebouwveiligheid. Dat er niet de juiste vergunningen zijn. Dat er niet de juiste controle is. Nee. Zou je ons willen uh, rondleiden? Wij komen binnen op, op uh, verdieping 4. Wat, wat zien we daar? Uh, nou, wat je ziet, je hoort het bijzonder dat de jongeren dat ook opvalt. Uh, geluid is iets wat je absoluut bijblijft als je in Bangladesh bent geweest, in Dakar, maar zeker ook in de fabriek. Want je hoort natuurlijk honderden naaimachines ratelen. Uh, je ziet honderden vrouwen op één verdieping die vaak met z'n tweeën, want de lonen zijn natuurlijk heel erg laag. Dus er zijn ook per machine vaak twee mensen die er werken: een helper en iemand die de machine bedient. Uh, het is warm. Ook, en dat belemmert de, de, de, de reddingspogingen nu ook. Het is heel warm in Dhaka, stoffig. Ze werken met kleding en naaimachines, dus er komt er ontzettend veel stof vrij. Uh, de airconditioning is vaak inderdaad geregeld met ventilatoren. Er is vaak ook een powercut. Dus de elektriciteit valt uit dus dan hoor je ook nog eens een generator daar overheen. Mm. Dus het is erg lawaaiig en veel mensen en heel veel kleding. En inderdaad, de druk op het produceren is heel groot. Dus natuurlijk wat hier ook gisteren gebeurd is... gisteren hebben werknemers zelf grote scheuren in het gebouw gezien. En werden toch, of eergisteren, en werden toch gisteren aan het werk gestuurd... Ja. omdat er een uh, levering op uh, de planning stond. Hoe, hoeveel uur per dag moet ik werken? Veel. Dat is een van de andere grote problemen. Ik, ik ben wel eens in fabrieken geweest waar daar echt 16 uur per dag werd gewerkt... Okay. en dan zes dagen in de week. Dus dan blijft er erg weinig tijd over om ja, Behalve als je te met ploegen werkt, maar echt één iemand. Een, ja, ja. ja. ja. ja Excessieve ja. overwerken is iets wat absoluut op grote schaal voorkomt ja. in Bangladesh. De overheid houdt wel controle. Ja, maar de capaciteit om dat te doen is echt ver beneden pijl. Er zijn uh, meer dan 4000 fabrieken, er werken 3,5 miljoen mensen in deze sector. Als het niet meer is, ook nog in subcontractors en thuiswerkenden. En de, de capaciteit bij de arbeidsinspectie is daar lang niet toereikend voor. Nee. Nou is er aangifte gedaan door het gemeensbestuur van DACA tegen de eigenaren van ja. deze fabriek. Heeft dat zin? Uh, nou, het, het heeft natuurlijk zin voor iedereen die hier een verantwoordelijkheid in heeft... om eens goed na te denken en eindelijk echt concrete acties te nemen. Uh, het, het zijn fabrieken die nu uh, in dit geval ruimte huren in een gebouw. Dus er is een aanklacht tegen zowel de eigenaar als fabriekseigenaren ingediend. Uh, uh, het, het zal mij benieuwen hoe dat proces gaat en hoe snel dat gaat verlopen. Maar het is natuurlijk niet alleen de fabriek zelf die hier een verantwoordelijkheid in heeft. Ook de lokale overheid en de arbeidsinspectie. Ook de organisatie van werkgevers, maar ook de Westerse kledingmerken die daar hun kleding in kochten. Ja. En wie zijn dat? In dit geval, uh, er zijn een aantal labels nu gevonden. Diegene die zelf bevestigd hebben is in ieder geval Primark zelf ook. Maar er worden ook Benetton en uh, Kik en Mango worden ook genoemd in de media... Ja. als dat er labels zouden zijn gevonden. Betekent dat ook dat we die kleren niet moeten kopen, van die uh, labels? Nou, de oplossing is niet om er maar weg te gaan. Want er werken natuurlijk zo ontzettend veel miljoenen mensen in. Die kun je ook niet zomaar in de steek laten. Het levert veel meer op. En dat is wat Fair Wear Foundation ook met de bij haar aangesloten bedrijven doet. Om juist te blijven bij de fabriek. En de invloed te gebruiken om te zorgen dat zaken beter op orde komen. Dus wel blijven kopen. Maar um, bij het kopen, even navragen, hoe, hoe was het in DACA toen het gemaakt werd? Precies, is? blijven kopen bij bedrijven die er ook echt energie in steken... Om ja, ja, dat beter weet ik als consument niet. Uh, meest, we stimuleren echt transparantie. Je kunt natuurlijk op de websites van de kledingmerken kijken. Je ja, vindt, maar je, weet je, we gaan gewoon naar de stad. Ja, uh, behalve uh, Elsbeth, want die koopt alles via internet, geloof ik. Maar we gaan gewoon naar de stad en dan loopt een winkel binnen. Niet, <laughs> ja, Nee, dat is natuurlijk lastig. En er zijn natuurlijk steeds meer westers kledingmerken die wel hun verantwoordelijkheid nemen. En dat is lastig in de winkel op het moment dat je koopt om die informatie ter beschikking te hebben. Dat is absoluut waar. Maar goed, ja. internet helpt wel. We hebben ook de bedrijven die bij ons zijn aangesloten. Die zeggen we ook altijd, publiceer ook je eigen jaarverslag. Publiceer waar je mee bezig moet je bent. Moeten we dat ook nog lezen? Omdat klanten... Nou ja, je wil weten wat ze doen. Wordt echt want, een klus, kleren kopen. Want er zijn ook een heleboel grote bedrijven die zeggen wel iets te doen. Uh, bijvoorbeeld uh, rond de brandveiligheid zijn er ook grote merken geweest. We hebben een zero-tolerance-beleid. Dus we willen alleen maar fabrieken die hun brandveiligheid op orde hebben. Maar als je niets doet om dat mogelijk te maken. Ja, en de fabrieken daarbij op. helpt, dan schiet het niks op. Nee. Is, het voor, is het voor consumenten te doen? Om daar een beeld, zodat ik wel weet, als ik ga winkelen... welke winkel wel en welke niet? Of is het zo ingewikkeld dat dat eigenlijk niet gaat? Nou, je kunt, Als je natuurlijk het in één keer doet... en je hebt je favoriete merken gevonden... dan wordt het iets makkelijker. Ja. <laughs> dan moet je trouw blijven aan je merk, dat zou het zijn. En het is, uh, het is, het is, het is een weerwaar aan kem, keurmerken ook. Maar het is goed om ook als consument te weten... dat een keurmerk alleen niet de oplossing is. Ja. Omdat dat juist... Is het ook weer, ja, Dan zijn we er dat nog is nog niet. Tijd het een beetje ja. moeilijk. Iemand aan de tafel die, die er rekening mee houdt als die kleren ja. koopt. Ik heb, uh, nou ja, ik heb uh, mijn webwinkeltje. Als artiest zijn. Hè. Ik koop cd's, maar ook t-shirtjes en, en uh, jackets. En uh, wij hebben ook daadwerkelijk uh, uh, heel bewust gekozen voor uh, nou ja, wel een duurder shirt. Maar wel uh, ja, goed gemaakt. En, ja. uh, okay. en, uh, en hou je daar zelf toezicht op? Ga je af en toe naar de fabriek? Nee, dat niet. Maar ik vind het daarom heel erg interessant. Omdat, uh, kijk, ik heb van de leverancier. Weet ik dat er gewoon twee verschillende shirts zijn. En eentje is gewoon goed gemaakt. En, um, en, en, en vrij van, uh, van, van die toestanden. Um, maar um, nou ja, ik, heb dan, ik ben daar niet zo aan het nee, ja, toekomst. Nee. Nee. Maar daarom vind ik het heel erg leuk om te weten hoe, hoe dat nog bewuster kan. En hoe, ja. hoe je ook inderdaad... Uh, voilà, hoe je daar uh, ook... Um, zelf een bijdrage aan kan leveren. Ja, en ik, ik, ik post daar ook uh, bij de t-shirts zet ik er ook echt bij. van. Nou, dit is uh, gewoon uh, Goed gemaakt. eerlijk ja. gemaakt. Ja. En de mensen ja. zijn betaald. Uh, ja, We gaan naar onze dichter bij de dag, Renze Singaver. Goedemiddag. Goedemiddag. Draag je een beetje deugdelijke kleding? Oh ja, ja, ik geloof dat het verantwoord is. Oké, okay, gelukkig. Ik alleen maar dure kleding. Nou, uh, dat is goed. Ik. Nee, dat, dat deugt geloof ik ook niet. Maar maakt niet uit. We gaan nee, naar je gedicht Nee, Nou ja, ik uh, heb me laten inspireren door de wolf en de wilde dieren. En ik moest natuurlijk denken aan steppenwolf en Herman Hesse. Maar het is eigenlijk weer iets geheel anders geworden. De wilde dieren rukken op. De wolf staat aan de grens. Eten of gegeten worden. Kip, ik heb je. Kleed u zich maar even uit. De links is in het land. Hij zit in jou, hij zit in mij. Wie zal ons regeren? Koekenbakkers, koekenperen. Zing een mooi lied van Nederlands vorstenstoet en statengeneraal. Zo rijk in lauren en wijsheid allemaal. In Nederlands roem, in Nederlands oude deugden. Dank je wel, Renze. We zetten jouw uh, gedicht op de website. Dit is de dag.nu. Kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En u kunt ook reageren als u kans wilt maken op de, is de dag CD met koningsnummers van Stef Bos, Rogier Pelgrim, Armand en Anneke van Giersberg. We danken onze gasten van vandaag. Mona Keizer, Nienke Bijntema, Anneke van Giersbergen... Kitty Koopwa, Margreet Vrieling, Jet van der Meijden, Paul Keel en Christ Klep. Radio 1 gaat verder met Villa VPRO. Geen Jochems vanuit Den Haag. Hallo Thijs. Goedemiddag. Hi. Wij gaan praten met de leider van de Vlaamse sociaaldemocraten, Bruno Tobak. En we kijken vooruit naar het PvdA-congres. En voormalig chef van de Veiligheidsdienst Dokters van Leeuwen geeft commentaar op de bezuinigingen op de AIVD. En die commentaren zijn niet mals, kan ik je vertellen. En het politieke panel breekt zich het hoofd over de vraag of staatssecretaris Wekers Pinkster haalt of struikelt over een Bulgaar. Dat straks in Villa VP. Dit is Radio 1.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 Twee verdachten van de mishandelingszaak in Eindhoven mogen aan Nederland worden uitgeleverd. Dat heeft het Hof van Beroep in Antwerpen bepaald. In januari mishandelde een groep van acht jongeren een man uit Eindhoven op straat. En volgens de rechter heeft de hoofdverdachte zo'n grote rol gespeeld bij de mishandeling dat die mag worden uitgeleverd. Duizenden gevangenbewaarders protesteren in Den Haag... tegen de voorgenomen sluiting van gevangenissen. Staatssecretaris Teven wil tientallen gevangenissen... en tbs-klinieken sluiten om te bezuinigen. De demonstranten vrezen kapitaalvernietiging... en zijn bang dat honderden gevangenbewaarders hun baan verliezen. In de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is niet te spreken over het zorgakkoord. Gemeenten moeten een deel van de afspraken uitvoeren zonder dat daar geld tegenover staat. En dat is volgens VNG-voorzitter Jorrit Sma niet mogelijk. Dat zijn hoofdpunten van het nieuws. En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB Wijnand Zwaan. Wat langere files die staan zo aan het begin van de avondsplits op de A10 West naar Zaanstad voor de Koentenol 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort. En de A50 Arnhem richting Os voorknopend Ewijk 3 kilometer. Dit is radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO vanuit Den Haag aan het Binnenhof. De laatste dag voor het uh, reces. En een spannende, want weer is er een staatssecretaris in moeilijkheden. Dit keer Frans Wekers van Financiën. Daarover en over zorgakkoorden en strafbare illegalen... praat ons politieke panel na vier uur. De betrokken blik van een buitenstaander is vaak heel verhelderend. Partijleider van de Sociaaldemocraten in België, Bruno Tobak... laat zijn licht schijnen over het Partij van de Arbeid congres van komend weekend. En u hoort het laatste deel van het luisterboek Blauwbaards bruiden van Renate Dorrestein. Uw reacties zijn van harte welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf, Villa VPRO. Arthur Dokters van Leeuwen, de chef van de Veiligheidsdienst... Die haalt vanavond in NRC Handelsblad fel uit... naar de bezuiniging op de AIVD, de Algemene Inlichting Veiligheidsdienst. 70 van de 200 miljoen gaat eraf. We hebben hem aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Dokters van Leeuwen. Goedemiddag. Wat kan er straks niet meer? Veel. <laughs> maar noemt u een paar dingen die wezenlijk zijn. Want ik neem aan dat je met 70 van 200... dat je niet meer uh, de kaasgraaf kunt hanteren. Goedemiddag. Ja, ik kan hier concreet zijn, want ik, ik weet niet wat voor operaties er nu zijn. Nee. En wat er dus gestopt moet worden met Wat er gebeurd is: in het regeerakkoord, is dat de buitenlandtaak financieel geschrapt is. Ja, breder dan alleen. Daar is, uh, daar is toen bezwaar tegen gemaakt, door de bondgenoten. Toen hebben we gezegd: nou, oh, dan mag je toch nog wel een beetje buitenland doen, maar de bezuiniging blijft staan. Nee. Ja. Hoef je niet, uh, ik weet dus niet, ik kan u niet zeggen wat er concreet geschrapt wordt, want ik weet nu niet wat ze concreet doen. Nee. Maar ik weet wel dat ze heel veel doen en dat, we dus, dat wij dat tot nog toe nodig hebben gevonden. En het argument was toen van de regering dat we die inlichtingen wel van de, uh, van de bondgenoten zouden krijgen. Nou, Daar ben ik erg van geschrokken. Want zo werkt het echt niet. Als u niet precies weet natuurlijk wat er straks wel en niet meer gedaan kan worden... kunt u dan ook niet uh, uh, schetsen wat de risico's zijn die we mogelijk gaan lopen? De risico's zijn in de eerste plaats dat je die dingen die je zou horen te weten... om je burgers te beschermen, niet weet. We weten dat er in veel landen, uh, dit, nu zijn het vaak salafistische moslims... die trouwens ook echt trouwens weer tegen, eigen, tegen andere moslims... Maar dat hij uh, samen tegen Westerse landen, waaronder de Nederlandse, dat weten we. En dat moeten we dus zowel hier uitzoeken als daar. Ik heb een... U een... heeft de voordeur wel gehad, ja, volgens ja, Ik moet even openen. Maar ik gaat, u... Wacht Mag ja, Gaat u open doen? Dat is real life. Ja, ja real life. Dan als, u dan weer... even, als u ons zegt wie er uh, voor de voordeur staat... En gelijk een plaat draait. Ja, dat is de meneer die een uh, pick-up komt brengen. Een pick-up? Heel Dat ja. is prachtig, met een echte naald, zo'n ja, ouderwetse. wetsen. een echte naald, ja. Nou, wat geweldig, zeg. Ik heb, ik heb een bureau aan de lijn, dus ik ga even verder. Zet het wel, hè. Oké. Okay, Oké, okay, nou... kunnen we weer door? We gaan ja. We kunnen door. We kunnen door. Uh, ontwaart u in deze bezuinigingen enige spoor van visie? Of denkt u, uh, ja, uh, het, het is alleen bezuinig om het bezuinigen? Ik denk het laatste. Ik denk dat uh, men, uh, zowel Defensie als Buitenlandse Zaken... als de AIVD-slachtoffer zijn geworden van het feit... dat zij geen uh, kiezers representeren. Dus als je moet kiezen tussen, als politicus tussen kiezerspijn doen... en mensen die jou niet kiezen maar in het buitenland zitten... Dan kies je natuurlijk voor het laatste. Ja, ik wil toch even terugkomen op de taken van de AIVD. Ik begrijp dat u nu op de hoogte bent van de operaties die er lopen... maar je kunt altijd zeggen, nou, die maken we natuurlijk af... want het is levensgevaarlijk voor de mensen in het veld... om daar zo mee te kappen, et cetera, en zonde van de inspanning. Maar even gewoon uh, onderhol. de uh, De AIVD houdt zich ook bezig met spionage. Daarvan zou je kunnen zeggen, dat laten we lekker aan de Amerikanen over. Ja, dan overkomt ons ook in Irak gebeurd is, toen zijn we afgegaan op de inlichtingen van Amerikanen en die blijken, we hadden toen geen eigen inlichtingenpositie hm. en dat hebben we geweten, ja. Ja. we hebben een ongerechtvaardigde niet... oorlog ondersteund. Zou je niet, um, dan misschien niet toen, wereldwijd, dat maar… de conclusie, ga dat even af maken, ja, ga gang. dat we meer eigen inlichtingencapaciteit moesten hebben, omdat ja. we niet nog een keer in zo'n positie zouden moeten komen. Is het vanwege de aard van het werk ondenkbaar dat je meer samenwerkt dan bijvoorbeeld op Europees niveau? Zou dat een oplossing zijn? Er wordt heel goed samengewerkt. Maar niet zo dat je kan zeggen dat je bepaalde dingen niet meer zelf hoeft te doen. Net als in Europa. Je moet wel zelf wat doen. De inlichtingenwereld is een wereld van geeft op wat je gegeven wordt. Als je niks op te melden hebt, krijg je ook niks. Nee, dus je kunt niet zeggen: wij halveren ons budget en nu gaan we fijn samenwerken. Nee, dat gaat niet. Nee. Het zijn dus vrij harde verhoudingen zijn het. Het gaat over de kern van de staat en van de samenleving. Ja, er, zijn, er valt heel goed samen te werken. Ik heb dat een jaar, ruim zeven jaar, met heel veel plezier mogen doen. Ja. Maar je kunt het niet alleen maar teren op andermans zakken. Dat is uh, niet mogelijk. U bent uh, lid van de VVD. Uh, gaat u uh, via die weg uh, nog proberen om hier iets aan te doen? Of om de mensen tot een ander inzicht te brengen? Ik zeg wat ik ervan vind. Ik weet mm -hmm. niet waar dat toe leidt. Nee, maar u doet dat alleen nu bij ons en vanavond ben dus een NRC Handelsblad? Ik voor dus Nee. Dat, uh... U bent meer een platendraaier. <laughs> ik hoop dat u het doet. U het, uh... De oude was stuk, dus ik hoop dat de nieuwe dat doet. U was ooit lid van D66 en bent overgegaan naar de VVD. Heeft u daar spijt van? Nee. Want? Nee, hoor. Omdat de VVD in staat is besluiten te nemen. Uh, en zelfs ook nog wel weer zijn besluiten teruggekomen. Maar het is veel besluitvaardiger dan d hoe groot acht u de kans dat dit teruggedraaid wordt? Nou, als er voldoende mensen uh, weer tot enige bezinning komen, dat vind ik wel aardig van dit kabinet. Dat ze in staat zijn toch uh, op hun gedachten terug te komen en daar iets acceptabels voor in de plaats te brengen. Dus ik hoop dat het nu ook gebeurt. Oké. Okay. Dr. Arthur, eh, Arthur Dokters van Leeuwen, hartelijk dank. Voormalig chef van de Veiligheidsdienst. We spraken over de korting van, met 70 miljoen van de 200 miljoen van de AIVD. Dank u wel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Boosaardige verhalen. In de week van het Luisterboek presenteert Villa VPRO het verhaal Blauwbaardsbruiden. Geschreven en gelezen door Renate Dorrestein. In de gruwelkelder van Blauwbaard liggen zijn eerdere bruiden weg te kwijnen. Wetend wat het lot van zijn huidige vrouw zal zijn... als zij deze verboden plek stiekem toch binnengaat... en Blauwbaard daarachter komt. Ze hoort zijn zware stap naderen. Haar vijf minuten respijt zijn voorbij. Ze gilt, hij heft zijn zwaard. In paniek springt ze het verboden vertrek in en werpt de deur dicht. Piepend stuiven de ratten op zij. Maar meer dan een tel uitstel heeft ze zich niet verworven. De deur zwiept met een dreun weer open. Haar man stormt achter haar aan en beenderen knappen onder zijn laarzen. Zelfs in de dood zijn wij niet veilig voor hem. Brullend van woede waadt hij door de armen en benen waarmee hij eens verstrengeld sliep. Hij grijpt zijn bruid bij haar linten. Voorbij, liefje, het is voorbij. En dan zakt hij in elkaar doorboord door het zwaard van de jongste broer... die, nog bestoft van de reis, op het lawaai is toegesneld. Sissend ploft de ziel van onze echtgenote voorschijn. Je zou er je vingers aan branden. Even hangt hij stil als verbijsterd door deze wending van het lot. Zo loop je nog schreeuwend met een zwaard te zwaaien... en het volgende moment zie je jezelf ontzield op de grond liggen. Dit is ons moment... Hierop hebben we al die tijd gewacht. We duiken met ons zevenen bovenop hem. En dan laten we ons dwars door het middelpunt van de aarde vallen... en komen aan de andere kant weer tevoorschijn... daar waar de Chinezen op hun hoofd lopen. En onderweg maken we kennis met de tradities en gebruiken van vele volkeren. We zien vrouwen in muren gemetseld worden. We zien hen verzengd worden op brandstapels... We zien gewoon te veel om op te noemen, terwijl we dieper en dieper vallen, totdat we over elkaar tuimelend belanden bij de vurige ovens van de hel. Bij de ingang staat een centaur in een beduimelde pandjesjas op wacht. De centaur bukt zich. Met een klauw port hij wat rond in de ziel van de man die zijn thee uitsluitend uit de eierschalen van lijsters dronk. Als hij klaar is met zijn inspectie, wenkt hij schouderophalend een paar zwartgeblakerde stokers naderbij. Vooruit maar, zegt hij, naar de letter van het zesde gebod zullen we moeten nemen. Zijn gebrek aan enthousiasme grieft ons diep. Door elkaar heen roepend beginnen we te protesteren. Verveeld hoort de centaur ons aan. Als het in de huiselijke kring gebeurt, zijn we niet zo nauw met de regels, verklaart hij. Anders zou het hier veel te vol worden. Dan gebaart hij vermoeid naar zijn collega's. Eindelijk. Een gevoel van triomf neemt bezit van ons... als een van de stokers de ziel van onze echtgenoot... aan een drietand rijgt en in de middelste oversteekt. Hoor het vuur loeien. Branden zal hij. Al hebben we er zelf voor in de hel moeten afdalen. Ons werk zit erop... Vanaf nu kunnen we gaan en staan waar we maar willen. Ho, dames, zegt de centaur, niet zo'n haast. Ik heb uw kerfstok nog niet bekeken. De stokers treden zwijgend naderbij en ontgrendelen de grootste oven. Maar nee, hier is een vergissing in het spel. Heel ons korte leven hebben wij immers niet eens de kans gehad een zonde te begaan. Mij kan het niet schelen zegt de centaur terwijl hij de stokers een teken geeft. Ik voer alleen de regels uit. Maar welke hebben we dan overtreden? Wat is onze misdaad? Fort, brullen de stokers. Niet zo tegenstribbelen. Jullie zijn ook allemaal hetzelfde in jullie heilige onschuld. Naar binnen, daar zit het vol grieten zoals jullie. Een hele oven vol van jullie slag. Met een donderend geraas valt de overdeur achter ons dicht. In het inwendige van de ketel benemen vlammen en rook ons het zicht. Maar de klagende stemmen zijn duidelijk hoorbaar. Ik had hem lief, lamenteren ze. Ik had een blindelings en onvoorwaardelijk lief. Dat was het laatste deel van het luisterboekverhaal... Blauwbaards Bruiden van Renate Dorrestein. Zaterdag congresseert de Partij van de Arbeid. Belangrijkste agendapunt, het nieuwe beginselprogramma. Terug naar de oude sociaal-democratische waarden. Dit congres wordt met bijzondere belangstelling gevolgd... door Bruno Tobak, voorzitter van de Vlaamse Sociaaldemocraten. Hij is generatiegenoot van Diederik Samson, waarmee hij regelmatig contact heeft over hoe het verder moet met de wereld. De frisse blik zou je kunnen zeggen van een betrokken buitenstaander. Goedemiddag, meneer Tobak. Goedemiddag. U bent de zoon van de illustere politicus, nu burgemeester van Leuven... Louis Tobak. Dat klopt. Hij heeft alle politieke functies in België zo'n beetje bekleed. Hoe is het nou... Of hoe was het, want u loopt alweer een poosje mee... hoe was het nou als zoon om ook in de politiek te stappen? Wel, erin stappen op zich was, uh, was al bij al redelijk gemakkelijk... Omdat, uh, omdat je natuurlijk met een achternaam vertrekt... Maar ik zit er ondertussen onderhand uh, 18 of bijna 19 jaar ook in het, uh, in het parlement in België. Dus ik denk dat uh, die periode wel een beetje achter mij ligt. Okay, heeft u er last van gehad of voordeel? De beide. Uh, voordeel omdat het, uh, omdat het natuurlijk de start vergemakkelijkt. Een nadeel omdat je een eerste periode van je, van je loopbaan altijd aan het vechten bent tegen de schaduw. Maar ik heb me dat proberen zo weinig mogelijk aan te trekken. Ja. Kijken of er iets van die schaduw toch over u heen hangt. Van uw vader is namelijk bekend dat hij de Nederlandse politiek en dan voor vooral de Partij van de Arbeid, altijd op de voet volgt. Doet u dat ook? Ik heb, uh, ik heb mijn handen redelijk vol met, uh, met mijn eigen partij... <laughs> en, de, en de Belgische politiek, die, zoals u weet... Uh, ook, ook voldoende complex is om, om er een dagtaak aan te besteden. Maar ik probeer wel, uh, ik probeer wel te volgen. We hebben bijvoorbeeld uh, Diederik Samson op ons laatste SPA-congres uh, in uh, afgelopen december uh, uitgenodigd. En ja, ik was heel blij dat hij langsgekomen is. Ja. Hoe kijkt u naar de Nederlandse politiek? Uh, met, ja, met verwondering... We gaan er zo meteen wat langer over praten hoor, maar... Um, wel met, met interesse in de, in de eerste plaats. Ik, uh, we hebben natuurlijk in grote mate dezelfde, dezelfde uitdagingen... maar in heel veel gevallen ook heel, heel andere situaties en systemen. Ik ben zelf ooit minister voor pensioenen geweest. En in België bijvoorbeeld het idee dat je zou aan mensen... Uh, in de loop van hun carrière of in de loop van hun pensioen zeggen... we gaan nu even dat pensioen verlagen, is gewoon uh, ja, is not done. In België zou er een revolutie uitbreken, denk ik. Dat is hier natuurlijk ook bijna gebeurd. Ja, het is hier niet zonder slag of stoot gegaan. Nee, maar toch nog, uh, ik heb het gevoel dat het daar toch nog iets of wat makkelijker is gepasseerd dan het in België ooit, uh, ooit nee. zou lukken. Maar nee. in grote mate kijken we natuurlijk ook wel op dezelfde manier naar, naar dezelfde dingen en dezelfde problematiek. We gaan in, in heel Europa door, een, door eenzelfde soort van, van financiële crisis. Nee. En de uitdaging voor sociaal-democratie daarin is, is uh, om wat we een hele tijd moeilijk hebben gehad... namelijk ook de moeilijke kwesties aan te pakken van hoge belastingdruk, uh, hogere loonkosten en competitiviteit. Nou, maar dat wel uh, eigen van... antwoorden, alternatieve antwoorden tegen het, het geldende eenheidsdenken uh, op te formuleren. Daar gaan we het nu over hebben. Van dat revolutie maken, dat geloof ik onmiddellijk, want dat heeft u wel eens gedaan, tenslotte. Zat, uh, ja? Heb ik een u een adem. Ja, ik, uh, gelukkig maar. Um, <laughs> als ik daarmee stop, moet u mij dadelijk waarschuwen. Um, maar uh, ik, ik, ik was even verwonderd als u zei wat ik een revolutie had gemaakt. Uh, wel, in 1830... Mm -hmm. Ja, want daar was ik niet bij, hoor. Nee, dat is waar. Zelfs mijn dat vader niet, denk ik. <laughs> Oké, okay. zaterdag dus dat uh, PvdA-congres, nieuw begrenselprogramma. Uh, uh, slogans, gemeenschapszin, lotsverbondenheid en saamhorigheid. Mm -hmm. En afstand nemen van het ik, van het individualisme. Mist u hier iets in? Het, het, het, het klinkt een beetje CDA-achtig, een beetje christendemocratisch achtig wel, ik, ik mis er. Ik, ik hoor er niks in waar ik het niet mee eens ben. Want uiteindelijk gaat uh, voor mij sociaal-democratie per definitie over, uh, over delen. En, uh, en delen kan je niet zonder, uh, zonder enige vorm van, van gemeenschap, van losverbondenheid en van, en van, gezamenlijk, uh, van gezamenlijk projecten waar je wil achter staan. Dus ik zou niet weten waarom. Waarom ik dat alleen maar met, uh, met CDA of met christendemocratie zou moeten identificeren. Voor mij is delen en gemeenschap per definitie sociaal democratisch. Wat ik er misschien een beetje in mis is, uh, is, een, uh, is ook een, een echt economische ambitie om, uh, om, om aan te pakken. Maar ik heb uh, ook wel goed begrepen dat die evengoed ook in een programma zit. Uh, de slogan, althans voor zover wij dat hebben kunnen lezen van uw... Program, of een, uw nieuw beginselprogramma. U heeft in juni een congres. Mm -hmm. Daar staat in elk geval het woord vrijheid in. En gelijkheid. Ja, absoluut. Ja. En het derde, en dan zijn we... Er, we verbondenheid. We waar, verbondenheid. <laughs> ja. en, uh, omdat voor mij is, kijk het uitgangspunt van en de geschiedenis van sociaal democratie is voor mij toch altijd geweest dat we, dat we vaststellen dat je ja, vrijheid voor heel veel mensen niet, uh, niet vanzelf komt. En in de eerste plaats voor, voor, uh, voor de zwakkere mensen niet vanzelf komt. Net zoals je moet vaststellen dat een, een markt, ik, ik ben voor de markt als een, als een instrument om dingen te, te bereiken, maar een markt is nooit uit zichzelf vrij. Die moet, je, die moet je vrij maken door mensen daar evenwaardig en evenkrachtig op te maken. Uh, we hebben dat in België bijvoorbeeld met, uh, op de energiemarkt gezien, die is al in theorie tien jaar vrij die heeft voor de consumenten, maar uh, vruchten beginnen afwerpen... die vrijheid, toen we de consumenten ook verenigd hebben... in, uh, in gezamenlijke groeps aankopen, waardoor ze een fijne prijs konden krijgen... die ze alleen nooit zouden krijgen. Dus om de markt te laten werken, um, moet je vrijheid creëren... en om vrijheid te creëren heb je een aantal uh, linkse en sociaal-democratische initiatieven nodig. Mm -hmm. Dat uh, vindt de Partij van de Arbeid ook ongetwijfeld. Dit, dit nieuwe beginselprogramma, wat ze op het congres gaan bespreken... Heeft u een idee dat dat het voor uh, Diederik Samson, Kung Suïs, moeilijker zal maken om met de liberalen... De coalitie af te maken, ziet u veel tegenstelling in wat de Partij van de Arbeid uh, wil en wat de VVD propageert? Ik moet u eerlijk toegeven dat ik dat ik nog niet het VVD-programma heb, uh, heb bekeken. Nou, laat ik dan maar... zeggen wat, wat we allemaal kunnen weten dat een Liberale partij met, met de economie en de markt wil. Mm -hmm. Ik denk dat, uh, laten we zeggen, dat voor mij is de taak de twee hoeven helemaal niet uh, tegenstrijdig te zijn. Ik denk dat het verschil voornamelijk is, dat, uh, dat, en de taak van sociaal is ook, om, om de wat moeilijker dingen aan te pakken. Uh, we zijn het allemaal eens, denk ik, en daar heb ik geen probleem om met liberalen tot een akkoord te komen, dat we beter iets doen aan, uh, aan loonlasten en hoge druk op, uh, op lonen en op het creëren van jobs. Alleen, hoe doe je dat? Je kan dat op zijn Duits doen door aan mensen te zeggen... ga nu maar rustig voor drie of vier euro per uur werken... en we weten dat je er niet mee rondkomt... maar eigenlijk is dat jouw probleem, ons probleem is de loonkost. Mm -hmm. Of je kan zeggen, laat ons nu proberen om, uh, om in plaats van... Uh, die discussie te voeren. Laat ons proberen of we niet belastingen kunnen herverdelen. In, in Vlaanderen praten we nu op dit ogenblik over dan, uh, belastingen op, uh, op vermogenswinsten... die eigenlijk in dit land en in heel Europa heel vaak de dans ontspringen. En waar we, wanneer we die kunnen, uh, kunnen recupereren... op een heel snelle manier ook heel wat loonlasten kunnen verlagen. Dat is wat moeilijker dan, uh, dan gewoon de mensen zelf de verantwoordelijkheid geven. Ja. Maar dat is wel de taak van sociaaldemocraten. In, in de bankendiscussie heb je eigenlijk een beetje hetzelfde. Uh, Europa is nu aan het, uh, aan het praten over die fameuze garantie op, uh, op, spaar, op spaartegoeden. Ja. Ik vind dat het de taak van de gemeenschap is om ten allen tijde te garanderen dat wanneer je veilig geld belegt dat dat dan op een spaarrekening, dat dat dan ook echt veilig is. En het is onze taak om daar, om daar samen voor te zorgen. Het is gemakkelijker om aan mensen te zeggen van... nou, boven de 100.000 euro ben je je spaargeld kwijt. En het is moeilijker om te zeggen tegen bankiers... dit en dat kan en dit en dat moet u zelf doen. Maar laat ons de moeilijke oplossing kiezen... want die is voor de gemeenschap een veel betere oplossing. Hmm. Uh, u, u noemde die term al, vermogenswinstbelasting. Mm -hmm. uh, dat zou in Nederland ook voor sociaaldemocraten vloeken in de kerk zijn. Dat durft niemand meer te zeggen. En dat brengt me op de gedachte die we al eerder hadden... dat in België het erop lijkt dat de sociaaldemocraten... Uh, veel onvervrorener voor hun principes uitkomen... met de bijbehorende terminologie dan dat in Nederland is. Het politiek debat is hoe dan ook in, in ieder land... op een, op een andere manier en met, uh, met andere tradities uh, gevoerd. Ik heb toch ook de PvdA zien, zien een verkiezingscampagne voeren... die, uh, als je het mij vraagt, uh, redelijk, redelijk duidelijk ook links was. Ja. Ze gebruiken daar misschien een andere terminologie voor dan, dan de mijne, Maar iedereen praat uh, naar, zijn eigen, naar zijn eigen publiek is. uiteraard. Ja. Maar ik heb niet de indruk dat, uh, zoals, ik, uh, zoals ik de, de oefening van, van de Beckman-stichting heb gelezen... Mm -hmm. Ik zie daar toch heel duidelijk een keuze van... kijk, we gaan dingen zoals gemeenschap, zoals verbondenheid... we gaan dat terugclaimen. Um, maar we gaan aan de andere kant ook economisch... onbeschroomd uh, een aantal linkse principes naar voren schuiven. Uh, wat mij betreft is dat ook de taak van, uh, van sociaaldemocratie. Dat is om daar een, een verschil in te maken. En om, en om niet altijd mee te lopen met het, uh, ja, met het heersende discours... Um, wat op dit moment in Europa... <lacht> Een echte dringende taak is om, om in te vullen. Want ik, mijn haren zijn deze week beginnen recht staan, toen ik las dat uh, de Duitse minister van Financiën ons, uh, ons kwam uitleggen dat ja, dat hele harde en hele snelle besparen dat blijkt wel niet te zullen leiden tot snelle economische groei. Ja. We zijn zelfs niet zeker of het zal leiden tot, uh, tot economische groei. Maar weet u wat, we blijven het toch maar gewoon even doen. Ja, en ondertussen ja. inderdaad tegen de wereld zeggen... Europa is het zieke kindje, laat ons even met rust. Ja, terwijl, ja. terwijl in alle eerlijkheid... Ik denk dat onze taak als linkse partij is om duidelijk te maken... dat Europese welvaart is er, uh, is er een die we gebouwd hebben... op in de eerste plaats maken dat gezinnen, dat werkende mensen... dat die in staat zijn om zich een goed leven te veroorloven. Uh, we, gaan echt niet, uh, we hebben de grootste consumentenmarkt... en de grootste economische uh, markt van heel de wereld. We kunnen daar echt wel onze eigen regels uh, op leggen. En we kunnen daar eigenlijk ons, echt ons eigen systeem in maken. We hoeven niet te leven van alleen maar BMW's te verkopen aan de Chinezen. Mm -hmm. Europese industrie leeft in de eerste plaats van wat ze aan Europese werknemers, Europese gepensioneerden, Europese gezinnen um, kan, uh, kan verkopen. En als we die mensen voor generatie, een hele generatie, nu, zoals men in een aantal Zuiderslanden aan het doen is in de moeilijkheden stoppen, dan kan ik u nu al voorspellen... dat die economische groei nooit zal komen nee. langs die weg. Uh, uh, Sociaal-economisch zei u al... Uh, uh, het programma wat uh, op het congres besproken gaat worden... van de Partij van de Arbeid, dat ziet er best links uit. En u ziet ook niet 1, 2, 3 dat dat tot een enorme clash zal komen met de VVD. Er is iets anders wat dat congres zal overschaduwen. En dat is het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat is een motie die... Uh, wellicht, zoals het er nu naar lijkt, aangenomen zal worden op dat congres. En dan zit uw compaan Diederik Samson toch met een groot probleem. Het is ook in het regeerakkoord opgenomen. Dat is mm -hmm. natuurlijk allemaal een uitvloeisel van dat geven en nemen in die, co in, in, in die coalitieonderhandelingen. Ziet u dat als, als, als een. Als, dus het heeft niks met de sociaal-economie te maken. Mm -hmm. Ziet u dat als een probleem? Als iets wat uh, liberalen en sociaaldemocraten alsnog uit elkaar kan spelen? Ik, het is hoe dan ook een thema dat, uh, dat, heel, veel, uh, dat heel veel mensen beroert... en dus uh, zich heel gemakkelijk leent tot, uh, tot iedereen uit elkaar spelen. Ik denk ook dat je in heel de discussie over, uh, over illegaliteit... en diversiteit en migratie in het algemeen... dat je ook als sociaaldemocraat een aantal heel duidelijke principes... moet, uh, moet naar voren schuiven. Voor mij gaat dat over opnieuw over, uh, over delen. Um, delen. Een van de dingen die je deelt is die, is, die, uh, is die sociale welvaartsstaat en die sociale systemen. Dat betekent dus wie daar niet aan bijdraagt, wie daar niet aan wenst bij te dragen, wie daar langs omwegen probeert misbruik van te maken, daar moet je streng tegen zijn. Natuurlijk, maar U zegt die, die principes uitdragen, dat moet je altijd doen. Mm -hmm. En als dat, uh, het, als dat de coalitie kost, zegt u er zijn dingen waar je als sociaaldemocraat zo principieel voor moet blijven staan, dan maar uh, een breuk in de coalitie. Dat moet je eigenlijk altijd kunnen. Um, en ik heb ook altijd gezegd... ik ga liever, uh, ik ga liever met een opgeheven hoofd uh, in oppositie... Dan met, uh, dan met schaamte in een coalitie. Maar dat is natuurlijk wel niet iets wat je in ieder, uh, in ieder debat... en in ieder onderwerp uh, opnieuw moet gaan, uh, moet gaan bovenhalen. Coalitieregeringen zijn sowieso uh, regeringen die drijven op, op een compromis. En ik denk dat je er ook moet toe bereid zijn, een sociaal democratie. Ik heb de ambitie om, daar, om daarmee bepalend te zijn en beleid te voeren. Ja. En dus moet je bereid zijn om dat beleid ook op een op een, uh, ja, laat ons zeggen, op een pragmatische wijze... Proberen, uh, proberen in de praktijk te brengen. Ja. Je mag niet iedere dag een nieuw breekpunt formuleren... want dan blijf je natuurlijk nooit rechtstaan. Nee, De spagaat waarin de partij ge gekomen is, namelijk als die motie aangenomen wordt... of die moties, het zijn er vier, dan heeft het hele congres gezegd... strafbaar stellen, illegaliteit mag niet en dan moet het... Ja, het het bestuur zit dan voor een probleem, en Diederik Samsom ook. Dat komt allemaal door de coalitie met de VVD, die er heel anders over denkt. Was u na deze verkiezingen van ons ooit op zo'n coalitie uitgekomen... als u aan het wiel zat van Samsom? Ik, uh, ik zat daar niet en ik zat er op dat moment ook niet. Het klinkt opgelucht. Uh, ik, ik ben misschien blij dat ik het. Uh, Troost u, ik heb mijn eigen problemen op dat vlak. <laughs> uh, we hebben hier ook uh, Paarse coalities gehad. En ik, heb daar op zich, uh, ik ben daar op zich ook uh, geen, geen principieel voor- of tegenstander van. Je moet een coalitie maken wanneer je denkt dat die in het belang van het land is en wanneer je daar jezelf in terugvindt. Ja. En je vindt jezelf nooit 100% terug in een, een coalitieakkoord. Uh, mijn, uh, mijn politieke doel is altijd, uh, is altijd 51% van de stemmen met mijn eigen partij halen. Maar ik vrees dat het nog niet voor morgen zal zijn. Ik, ik wens het iedereen Samson wel toe natuurlijk. Oké, okay, dat is een boodschap die we door zullen geven. Bruno <lacht> Tobak, voorzitter van de Vlaamse Sociaal-Democraten. Heel hartelijk bedankt. Dank, Dank u wel. En Villa VPRO gaat na het nieuws verder. Hier vanuit Den Haag aan het Binnenhof met, en dat zal u dan niet verbazen... heel veel politiek. Tot zometeen.